De G7 van volgend jaar zal toch niet worden gehouden op een van de golfresorts van president Trump. Afgelopen week wees hij zijn resort bij Miami in Florida aan. Volgens hem was daar voldoende plek, ligt het land goed dicht bij een internationale luchthaven en kan het makkelijk beveiligd worden. Daarop kwam meteen kritiek, ook vanuit zijn eigen partij, omdat het gratis publiciteit zou zijn voor Trumps hotelketen. Trump twittert nu dat hij ervan afziet vanwege de gestoorde en irrationele vijandelijkheid van de media en democraten.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 Meld je dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmsandvoort.nl www DFM klassiek. Heeft kunnen luisteren naar de complete negende symfonie van Ludwig van Beethoven uh, in D-mineur opus 125. Andries Nelsons en de Wiener Philharmonicum gaan in aanloop naar volgend jaar de complete symfonieën van Beethoven opnemen. Volgend jaar op 4 oktober is het zijn 250ste geboortejaar van Beethoven. De opnames vonden plaats in de muziekverrein, die u natuurlijk allemaal kent van het nieuwjaarsconcert. En aan deze opname die u zojuist dus gehoord heeft... daar werken we aan mee. Uh, Camilla Nijlund als sopraan. Gertild Romberger als mezzo-sopraan. Klaus Florian Vocht als tenor. Georg Zeppenveld als bas. De Wiener Singverrein. Dat is het koor wat meesom. En dan natuurlijk de uh, Dwayne Philharmonisch Orkest. De onderleiding van Andries Nelsons. Prachtig stuk en uh, ik hoop dat u ervan genoten heeft. We gaan verder met nog een symfonie. Want we hebben natuurlijk nog wat ruimte over. En vandaar dat we nog een symfonie gaan doen. Niet van Beethoven in dit geval. Maar nu in het geval van Brahms. Johannes Brahms om precies te zijn. Van hem de symfonie nummer 3 in F majeur, opus 90. Uh, die symfonie die bestaat uit uh, drie delen. Uh, en dat is als eerste deel het Allegro con Brio. Het tweede deel dat heet Andante. En het derde deel heet Scherzo en daar staat ook nog bij dat het niet te snel mag. Johannes Brahms Symfonie nummer 3 dat is het volgende stuk. <middels> En hier eindigt dan onze uitzending van ZFM Klassiek met deze prachtige derde symfonie van Johannes Braams we wensen u veel plezier en een fijne zondag, straks nog veel genoegen met onze collega's van de jazz en wat ons betreft tot volgende week bij een nieuwe ZFM Klassiek dank voor het luisteren, tot volgende keer